Er komen waarschijnlijk morgen nieuwe coronamaatregelen. Komt doordat de besmettingen snel stijgen, vooral onder jongeren. Het kabinet denkt daarom na over extra maatregelen voor clubs en discotheken. Vertelt politiek verslaggever Ron Vrezen. Het gaat dan om de plek waar de besmettingen vandaan komen, in de horeca. en Het ligt heel erg voor de hand dat je ook binnen in de horeca straks weer anderhalve meter afstand moet houden. Met die toegangstesten hoeft dat nu niet. En als dat straks weer wel moet, heeft dat natuurlijk grote gevolgen voor discotheken en grote clubs. Ook overweegt minister De Jonge om festivals af te blazen. Het OMT komt nog met een advies. Morgen besluit het kabinet er definitief over. Afgelopen tijd waren er op meerdere plekken corona-uitbraken na feestjes in discotheken en bij studentenverenigingen. Ook deze jongeren uit Utrecht dachten weer gezellig op stap te kunnen. Het huis boven ons, het huis naast ons, ons huis, vijf huizen daar, allemaal in quarantaine. Dat is echt bizar. Iedereen die ik ken die is aan het testen. En er zijn eigenlijk mijn hele jaarclub bijvoorbeeld, zit allemaal in quarantaine. Het aantal jongeren dat bij het inmiddels beruchte feest in discotheek Espen Valley in Enschede besmet is geraakt met corona is opgelopen naar 195. Er waren zo'n 600 jongeren aan het feesten. Het was het eerste feest in de discotheek sinds het uitbreken van de pandemie. GGD Twente heeft de bron van de uitbraak nog niet kunnen vinden, maar het bron- en contactonderzoek loopt nog. En in Hengelo ontplofte vandaag ineens het riool. Iemand van de groendienst was bezig om kruid weg te branden bij een put. En toen ontstond er een enorme vlam. En ineens begint die put, dat vuur dat zakt naar beneden en het begint helemaal te zeuzen in het riool dat hij echt zuurstof aantrekt. Echt zoals zo vlammen een vlammenwerper en uh, ja, een dikke dreun. Explosie. Ja, maar toen kwam de brandweer met toeters en bellen. Dus uh, nou een heel spektakel. Twintig huizen werden ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel schade. Zo schoten de tegels omhoog. Het weer. Komende uren klaart het op en is het overal droog. Morgen begint de dag met zon. In de middag neemt de kans op een bui weer toe. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en 6 kilometer file. Op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Knoop en Burgerveen en Kaagdorp 4 kilometer rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. zon. zon. zon is Zee. Zandvoort. Zomerheets. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Alternative FM.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 Even het uur uh, inluiden, de tweede uur uh, wel te verstaan. Krijg kreeg uh, iets uh, binnen waar ik toch een beetje uh, treurig uh, van word. Want deze band is op te houden te bestaan. Portland Row met uh, Taking Back. Uh, ja, vandaag kreeg ik de mededeling. De band is uh, ter ziele. Uh, dat vind ik toch wel een beetje jammer, want uh, pittige muziek uit Alkmaar uh, dat, uh, is er niet meer bij.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 En dit is toch een, uh, een magische verkenningsreis vanavond, denk ik. Ja, dit is voor ons uh, nieuw ook. Ja? En, uh, ja, normaal zijn we inderdaad een wat ruigere band. En, uh, <laughs> dit is voor ons niet, niet zo ruig, maar wel heel leuk om ja? te doen. Ja, Hoe hebben jullie dat uh, gedaan, uh, zo <coughs> beetje, om dat uh, toch voor elkaar uh, te krijgen? Ja, gerepeteerd. We hebben het een ja. keertje doorgenomen. En, uh, <laughs> ja, we, we hopen daarmee uh, het neer te kunnen zetten. Ja. Dus, uh, kan dit perspectief bieden voor misschien een, uh, een kleine intieme setting?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 Red Letter Days ja. staat op het album. Ja. Ja. Um, goed, we, we draaien er nog een, Want de single die binnenkort uh, uit uh, gaat komen... Uh, is uh, van Minor Citizen. Um, ik weet niet precies uh, hoe die heet. Maar dit is uh, nog de oude single... Beeld On Sand.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 wel even voor het uh, applaus. Hè? En dat, dat, dat doen we graag. Het... Niet meer zo. Ja. <laughs> het, uh... Volgende nummer is I am the boogeyman. Ja, en uh, dat heeft iets met plagen te maken. Dus ja. uh, ik uh, weet niet of het allemaal met plaaggeesten te maken heeft, maar uh, dat, uh, uh, dat horen we uh, wel. Uh, uh, <laughs> glaasjes draaien. Oké. Okay. Nee, nee, een grapje. Hoor. <laughs> ik ben niet zo raar. Oké, okay, daar gaan we.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 I was Joe being someone else.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 Eerst nog even uh, een aantal nummers uh, er even doorheen uh, mappen En uh, dat is uh, bijvoorbeeld uh, deze. Het is ook wel heel erg leuk. De Polyframes uit te horen. En zij hebben I'll ook een single hebben the uitgebracht. Simple Self. My spinning and the words can seem to come out. The puddles get bigger and I just can't figure it out And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 Something With Oceans. One, two, three, four...